Rosalie en de grijze muis. Heel lang geleden leefde er eens een schatrijke man. Samen met zijn dochter, Rosalie, woonde hij in een prachtig huis... dat midden in een uitgestrekt park lag. Er stonden zoveel bomen om het huis dat het van de weg af niet eens te zien was. En als iemand misschien toch een glim van een torentje tussen de kruinen van de bomen mocht opvangen... Bijvoorbeeld zwinters, als er geen blaadjes aan de takken zaten, dan zou hij waarschijnlijk schouderophalend verder lopen. Meer dan een glimp zou men er toch nooit van te zien krijgen, want het hele park was omgeven door een hoge muur. Niemand had ooit mensen door de kleine deur in de muur naar binnen zien gaan, want de rijke man ontving nooit bezoek. Rosalie groeide op en ze werd een mooi jong meisje. Ze kende geen ander gezelschap dan haar vader, die bijna altijd bij haar was. Rosalie genoot van de prachtige bomen en struiken in het park. Ze vlocht kransen van geurige bloemen en leidde een onbekommerd leventje. En ze was helemaal niet nieuwsgierig naar wat zich buiten de muren van het park afspeelde. Nu stond er achter het huis een hut zonder ramen en met een heel klein deurtje, waar Rosalie nog nooit was binnengegaan. Ze had altijd gedacht dat in de hut het gereedschap van haar vader was opgeborgen. En voor dat soort dingen had ze geen belangstelling. Maar op een dag, toen ze de planten water wilde geven, zei ze tegen haar vader. "Geef u mij de sleutel van de hut eens, vader? Als door een wesp gestoken sprong haar vader op uit de stoel waarin hij had zitten lezen. Hij was lijkbleek geworden en op zijn voorhoofd stonden dikke zweetruppels. Wat wil je met de sleutel van de hut? vroeg hij geschrokken. Rosalie begreep niet wat er zo bijzonder was aan de vraag die ze had gesteld. Ik wilde even kijken of de gieter daar staat. Ik kan hem nergens vinden. De gieter staat daar niet, zei haar vader bars. En in de hut heb je niets te zoeken. Maar vader, zei Rosalie, die niet gewend was dat haar vader haar zo afsnauwde. Het was toch een heel gewone vraag. Waarom wordt u daar nou zo boos om? Ik ben niet boos, Rosalie, zei haar vader toen wat vriendelijker. Maar ik wil onder geen voorwaarde dat jij de hut ingaat. Dat moet je goed onthouden. Het meisje keek haar vader vragend aan. En zelf doet u het iedere dag? Dat was waar. Ze had het zelf gezien. Iedere dag ging haar vader even de hut binnen. Dat is mijn zaak, kind, zei hij streng. Onthoud nu maar wat ik je heb gezegd en stel geen onnodige vragen. Nieuwsgierigheid kan tot niets goeds leiden. Dat is een ding dat zeker is. En ga nu de planten maar water geven. De gieter staat bij de keukendeur. Daar heb je hem gisteren zelf neergezet. Beteuterd ging Rosalie de kamer uit. Wat had haar vader vriend gedaan toen ze hem om de sleutel van de hut had gevraagd? Waarom zou ze daar niet mogen komen? Ze liep naar de keukendeur aan de achterkant van het huis... Ze vond de gieter inderdaad op de plaats waar haar vader gezegd had dat hij stond. Ze vulde hem met water en morste de helft op haar jurk toen zij mee naar buiten liep. En bij het begieten van de bloemen was ze zo in gedachten dat er meer water naast de planten terecht kwam dan erop. Van tijd tot tijd keek ze achterom naar de hut. Eigenlijk was het een eigenaardig gebouwtje, zo zonder ramen en met die kleine deur... dat haar dat nooit eerder was opgevallen... Ze mochten niet naar binnen gaan, had haar vader gezegd. Maar waarom ging hij er dan zelf wel iedere dag naartoe? En wat deed hij daar? Ze kon zich niet voorstellen dat haar vader, die zo'n goed mens was... iets zou doen dat het daglicht niet kon verdragen. Nee, het moest iets anders zijn. Misschien bewaarde hij er iets dat zo kostbaar was... dat hij niet wilde dat ze het zou zien. Maar hij had anders toch ook nooit geheimen voor haar... Misschien was er wel iets gevaarlijks daarbinnen. Maar dat kon dan alleen een wild dier zijn... en dat zou ze dan wel eens hebben horen brullen. Misschien hield haar vader daar wel iemand gevangen. Iemand die iets heel slechts had gedaan. Maar dan nog zou hij de gevangenen toch wel licht en frisse lucht kunnen geven... zonder dat hij zou kunnen ontsnappen om nog meer slechte dingen te doen. Rosalie zuchtte en slenterde terug naar huis... Hoe ze ook piekerde, ze kon geen enkele goede reden bedenken waarom ze de hut niet zou mogen binnengaan. In de dagen die volgden gingen haar gedachten steeds weer naar de geheimzinnige hut. Haar vader merkte wel dat Rosalie veel stiller was dan anders en ook niet meer zo opgewekt. Ook hij was zwijgzamer geworden. En soms keek hij zijn dochter aan op een manier die haar een beetje angstig maakte. Op zekere dag moest haar vader voor zaken naar de stad. Rosalie zou dus een paar uur alleen thuis moeten blijven. Beloof me dat je niet naar de hut toe gaat, Rosalie, zei haar vader ernstig. Binnenkort word je twintig. Ik beloof dat ik je dan die dag alles zal uitleggen. Rosalie knikte. Ze was echt van plan te doen wat haar vader had gevraagd. Maar zodra hij was vertrokken... ...leek het wel of een vreemde macht haar in de richting van de hut begon te trekken. In het begin wist ze er weerstand aan te bieden. Ze pakte een boek en begon te lezen. Maar lang kon ze haar gedachten er niet bij houden. Ik ga de boekenkast in mijn vaders kamer opruimen, dacht ze toen. Dat zal een goede afleiding zijn. Ze liep naar de kamer van haar vader. Had ze dat maar niet gedaan... Want op de schrijftafel, die midden in de kamer stond... lag duidelijk zichtbaar de sleutel van de hut. En toen werd de verleiding Rosalie te machtig. Rosalie pakte de sleutel. Heel even nog klonk binnenin haar de stem van haar geweten. Maar ze luisterde er niet naar. Zo erg kan het niet zijn als ik even een kijkje ga nemen... maakte ze zichzelf wijs. Trouwens, over een week word ik al twintig jaar... En vader kan me niet altijd als een klein kind blijven behandelen. Met de sleutel in haar hand geklemd holde Rosalie de trap af, de hal door, naar buiten en regelrecht naar de hut. Onderweg bedacht ze dat ze de deur eerst alleen op een kier zou open doen om voorzichtig naar binnen te kijken. Als er dan toch iets gevaarlijks in de hut zou zijn, kon ze de deur weer heel snel dicht slaan. Ze wachtte even voordat ze de sleutel in het slot stak. Dit was een bijzonder ogenblik. Plotseling klonk er van achter de deur een heel fijn stemmetje dat een treurig liedje zong. Hoe was dat mogelijk? Hield haar vader daar dan toch iemand opgesloten? Hé hey daar, wie ben je? riep Rosalie door het sleutelgat. Dat kan ik je nu nog niet zeggen, antwoordde het stemmetje. Maar ik weet wel wie jij bent. Jij bent Rosalie. Ik zou je nog een heleboel meer kunnen vertellen. Maar dan moet je me eerst uit deze akelige gevangenis bevrijden. Rosalie aarzelde. Ik word hier al bijna twintig jaar gevangen gehouden, vervolgde het stemmetje. Het klonk zo verdrietig dat Rosalie niet langer nadacht. Ze stak de sleutel in het slot en draaide hem om. Piepend ging de deur open. Het was donker in de hut. En Rosalie tuurde naar binnen, maar ze kon niet zien. Bedankt, Rosalie, klonk het stemmetje toen van heel dichtbij. Maar het klonk niet zacht en verdrietig meer. Het was schuil en zelfs een beetje spottend geworden. Je hebt toegegeven aan je nieuwsgierigheid, beste kind, ging het stemmetje verder. En nu zijn je vader en jij allebei in mijn macht. Verschrikt probeerde Rosalie de deur dicht te gooien, maar de knop glipte uit haar handen. En het volgende ogenblik was de hele hut verdwenen. Voor haar op de grond zat een kleine grijze muis die haar kwaadaardig aankeek. Eindelijk, na bijna twintig jaar heb ik de kans om het te wreken op je vader en zijn familie. Ik ben namelijk een boze vee die is omgetoverd in een muis. Maar al ben ik dan maar klein en nietig, ik ben nog steeds heel machtig. En je zult wel merken dat ik jou niet laat ontsnappen. Zullen we wel eens zien, riep Rosalie. Ze had al een paar pasjes achteruit gedaan en toen begon ze te hollen in de richting van het huis. Maar het muisje liep even snel als het meisje en ze kwamen gelijkertijd bij het huis aan. Ga je weg, riep Rosalie die de bezem had gepakt om het muisje er een flinke klap mee te geven. Er klonk alleen een spottende lach en het volgende ogenblik vloog de bezem in brand. Rosalie moest de bezem toen wel laten vallen. Toen pakte ze een ketel kokend water die boven het haardvuur hing en gooide die leeg over het muisje. Maar plotseling veranderde het water in melk waarvan het grijze diertje vrolijk begon te likken. Je raakt me niet meer kwijt, zei de muis, terwijl ze de druppels van haar snorharen schudde. Daar kun je wel op rekenen. Op dat ogenblik klonken er voetstappen in de gang. Het was de vader van Rosalie die thuis kwam. Ga weg alsjeblieft, fluisterde Rosalie. Laat mijn vader je niet hier zien. Zoals je wilt, zei het muisje onverschillig. Als je maar niet denkt dat hij niet zal merken wat je hebt gedaan. De kleine grijze muis verstopte zich onder een stoel. Hij was juist verdwenen toen de vader van Rosalie binnenkwam. Rosalie, heb jij misschien de sleutel van de hut gezien? was het eerste wat hij vroeg. Op antwoord hoefde hij niet eens te wachten. Het schuldige gezicht van zijn dochter zei al genoeg. Je wilt me toch niet vertellen? Rosalie begon te snikken. O, vader, het was niet mijn bedoeling om ongehoorzaam te zijn... maar ik was zo verschrikkelijk nieuwsgierig. Haar vader was speerwit geworden. Besef je wel wat je hebt gedaan, Rosalie zei hij met trillende stem zo had Rosalie haar vader nog nooit meegemaakt je hebt de aardsvijandin van onze familie losgelaten een week voordat we voorgoed van haar bevrijd zouden zijn Rosalie durfde haar vader niet eens meer aan te kijken toen hij doorging op de dag dat jij twintig jaar zou worden zou de boze vee haar macht over ons zijn kwijtgeraakt maar nu dit is gebeurd, staat ons waarschijnlijk een heleboel ellende te wachten. Van onder de stoel, waarop Rosalie was gaan zitten, klonk een akelige grinnik. Maar de vader van Rosalie hoorde het niet. Of wilde hij het misschien niet horen? Ik zal je nu alles vertellen, zuchtte hij, wat je anders op je verjaardag zou hebben gehoord. Kom, dan gaan we een stukje wandelen in de tuin. In de tuin ging de vader van Rosalie verder. Lang geleden, toen ik met je moeder trouwde, moesten we daar toestemming voor vragen aan de feeënkoningin. Je moeder was zelf geen vee, maar ze was grootgebracht bij veeën omdat ze haar ouders verloren had toen ze nog maar een heel klein meisje was. Dat was een tegenslag voor de boze vee, want die had gehoopt dat je moeder met een van haar zoons zou trouwen. Daarom nam ze zich voor dat ze zich op mij zou wreken. Toen jij werd geboren, Rosalie, werd je moeder plotseling heel erg ziek. Zo ziek dat ik de veeënkoningin om hulp moest vragen. Terwijl ik weg was, wist de boze vee ons huis binnen te dringen... en ze zorgde ervoor dat je lieve moeder binnen enkele minuten stierf. Maar ze vond dat ze nog niet genoeg wraak op me had genomen... Ze besloot haar eigen slechte eigenschappen op jou over te brengen. En daar was ze al aardig in geslaagd toen ik terugkwam van mijn bezoek aan de feeënkoningin. Ze had van jou een nieuwsgierig meisje gemaakt. Als ik er niet in zou slagen om jou je nieuwsgierigheid af te leren voordat je twintig jaar zou worden, zouden we ons leven lang in de macht van de boze vee blijven. Maar de vee koningin had medelijden met ons. Ze veranderde de boze vee in een muis en sloot haar op in de hut achter het huis. Zo zou ze jou niet zo gemakkelijk te pakken kunnen krijgen. Maar omdat de vee koningin je wel op de proef wilde stellen... en omdat je binnenkort twintig jaar wordt... gaf ze me de opdracht om weg te gaan en de sleutel van de hut achter te laten. Zo zou ze erachter kunnen komen of je werkelijk niet meer nieuwsgierig zou zijn. Rosalie vouwde haar handen en viel op haar knieën. Ze snikte hartverscheurend. Stil maar, kindje, zei haar vader, die slecht tegen tranen kon. Alles is nog niet verloren. De veerkoningin wil je aan drie proeven onderwerpen. Je hebt dus nog twee kansen om goed te maken wat je verkeerd hebt gedaan. Het meisje keek hem met rood omranden ogen aan. Hoe dan? fluisterde ze. Dat kan ik je niet vertellen, antwoordde haar vader bedroefd. Van nu af aan mag ik je niet meer helpen. Je zult dus voorlopig voor jezelf moeten zorgen. Rosalie knikte. Ze begreep dat ze geen tijd verloren mocht laten gaan. Daarom besloot ze dadelijk te vertrekken. Ze nam afscheid van haar vader, die haar smeekte toch vooral voorzichtig te zijn. En zo trok Rosalie de wijde wereld in. Zo nu en dan keek ze achterom. Eigenlijk hoefde ze dat niet eens te doen, want ze wist toch wel dat het kleine muisje haar op een paar meter afstand volgde. Rosalie liep en liep, tot ze te moe was om nog een stap te verzetten. Toen liet ze zich onder een hoge boom vallen en viel als een blok in slaap. Ze had er nog niet zo heel lang gelegen toen er een jager langskwam. Het was prins Karel die door de veerkoningin was voorbestemd om met Rosalie te trouwen. Luid blaffend bleven de honden van de prins bij het slapende meisje staan. Maar het leek wel of Rosalie in een toverslaap was gevallen, want ze werd niet wakker. In haar droom zag ze haar vader. Die vertelde haar dat de veerkoningin haar wilde laten trouwen met een knappe jonge prins die Karel heette. Intussen had de prins Rosalie naar zijn kasteel gebracht... en haar toevertrouwd aan de zorgen van zijn bedienden. En toen Rosalie de volgende morgen wakker werd... lag ze in een mooie kamer, in een bed met koperen knoppen... en heerlijk geurende zijden lakens. Waar ben ik? dacht ze, terwijl ze zich uitrekte. En waar is het muisje gebleven? Rosalie keek onder het bed, in de kasten en achter de gordijnen... Maar het muisje was nergens te zien. De grijze muis heeft het natuurlijk al opgegeven, dacht ze. Wat een heerlijke gedachte. Op dat ogenblik ging de deur open en er kwam een knappe jonge man binnen. Rosalie dacht dadelijk aan haar droom van die nacht en ze begreep dat hij prins Karel moest zijn. Goedemorgen, riep ze blij verrast, want ze had niet gedacht dat ze haar bruidegom al zo snel zou ontmoeten... Jij bent natuurlijk prins Karel. De jonge prins keek het meisje verwonderd aan. Hoe wist ze wie hij was? Voor zover hij het zich kon herinneren, had hij haar de dag ervoor voor het eerst ontmoet en toen had ze geslapen. Ja, ik ben prins Karel, gaf hij toe. Maar hoe weet je dat? En wie ben je zelf? Ik ben Rosalie, antwoordde het meisje. En de Vee koningin wil dat wij met elkaar trouwen, dat heeft mijn vader me verteld... Prins Karel was blij verrast. Dat de Vee koningin een bruid voor hem zou uitkiezen, had hij zijn leven lang al geweten. Maar dat het dit mooie meisje zou zijn, had hij niet durven dromen. De hele nacht had hij in zijn bed aan haar liggen denken. Want hij was verliefd op haar geworden, zodra hij haar had gezien. En nu bleek dat het ook nog de bedoeling was dat hij met Rosalie zou trouwen, voelde hij zich helemaal gelukkig. Nadat Rosalie hem haar hele levensgeschiedenis had verteld... zei prins Karel... We wachten met trouwen tot je twintig jaar bent geworden. Dan sturen we je vader een uitnodiging... en als hij wil, mag hij altijd bij ons blijven wonen. In mijn kasteel is ruimte genoeg. Rosalie klapte in haar handen van blijdschap. Nu zou alles toch nog goed komen... en veel eerder dan ze had gedacht. Ik ga naar beneden zei prins Karel en ik zal een paar meisjes naar boven sturen om je te helpen met kleden ik wacht op je in de grote hal daarna gaan we samen de tuin van het kasteel bekijken prins Karel liep de kamer uit en even later verschenen er een paar aardige jonge meisjes die een schitterende jurk voor Rosalie bij zich hadden de een hielp haar met kleden en de ander borstelde haar haren toen Rosalie gekapt en gekleed was en in de spiegel keek, moest ze zelf toegeven dat ze er uitzag als een prinses. Opgetogen liep ze naar beneden, waar prins Karel al op haar wachtte. Kom, zei hij, terwijl hij haar een arm gaf, dan gaan we nu naar de tuin. Prins Karel keek haar aan. In zijn ogen stond zoveel bewondering voor Rosalie te lezen, dat ze een kleur van verlegenheid kreeg. Samen wandelden ze door de tuin. Rosalie viel van de ene verbazing in de andere. Zoveel prachtige bloemen en planten stonden daar bijeen. Er waren smalle paadjes en houten bruggetjes over de beekjes. En er waren rozenprielen, kleine watervallen... en stille vijvers waar waterlelies in dreven. Ook stond er een grillig gevormde boom waarvan de stam voor een groot deel werd bedekt door een grauw doek. Wat is er met die boom aan de hand? vroeg Rosalie verbaasd. Waarom hangt die doek eroverheen? Prins Karel had Rosalie bij de hand genomen en trok haar zachtjes met zich mee. Dat kan ik je niet zeggen, zei hij terwijl hij Rosalie ernstig aankeek. Tenminste, niet voordat je twintig jaar bent. Als je werkelijk met me wilt trouwen... Zul je tot die dag moeten wachten. Probeer alsjeblieft om niet nieuwsgierig te zijn. Rosalie moest toen weer aan het grijze muisje denken. En er ging een rilling door haar heen. Nee, ze moest haar nieuwsgierigheid proberen te bedwingen. Ze nam zich dan ook voor om niet verder te vragen over die geheimzinnige boom. Zo gingen de dagen voorbij. Rosalie verveelde zich geen ogenblik. Samen met prins Karel nam ze deel aan de jacht. Ze maakte tochtjes in de omgeving en woonde concerten concert erbij die in de muziekzaal van het kasteel werden gegeven. De dag waarop Rosalie twintig jaar zou worden kwam snel dichterbij. Aan de vooravond van haar verjaardag dwaalde Rosalie alleen door de grote tuin van het kasteel. Ongemerkt kwam ze bij de plek waar de boom met de grijze doek stond. Haar nieuwsgierigheid werd groter toen ze zag dat er scheuren in de doek zaten. Rosalie liep naar de boom toe en zag dat er iets onder de doek zat dat fonkelde en schitterde. Wat zou dat zijn? dacht Rosalie. Voorzichtig deed ze nog een stapje dichterbij. Het geheimzinnige voorwerp onder de doek begon toen vonken te schieten, alsof het een ster was die gevangen zat. Rosalie moest haar ogen zelfs een beetje dichtknijpen tegen het felle licht. Morgen zal ik weten wat er onder die doek zit, dacht ze. Morgen word ik immers 20 jaar. Intussen was ze zo dicht bij de boom gekomen dat ze de grijze doek gemakkelijk kon aanraken. Als ik hem een beetje verschuif, dacht ze, kan ik misschien een stukje zien van wat eronder zit. Dan merkt niemand dat ik heb gekeken. Trouwens, over een paar uur is het middernacht, dan ben ik jarig. Zoveel verschil kan het toch ook niet maken, of ik nu kijk of dan. Ik zou ook een van de scheuren in de doek groter kunnen maken. Terwijl ze daaraan dacht, had ze haar vinger al in de scheur gestoken en ze trok. Vrijwel op hetzelfde ogenblik scheurde de doek in tweeën. Er werd een boom zichtbaar van bloedrood koraal, met bladeren van echte smaragden en bloemen van parels en saffieren. En alles glansde en schitterde zo, dat de hele omgeving erdoor werd verlicht. Oh, zuchtte de Rosalie, wat is dat mooi. Maar voordat ze van haar verbazing was bekomen, klonk er een daverende donderslag die ogenblikkelijk werd gevolgd door een hevige windstoot. Rosalie werd in de lucht geslingerd en tientallen meters meegevoerd. Daarna werd ze weinig zachtzinnig op de harde grond neergesmakt. Even bleef ze versuft liggen. Wat was er allemaal gebeurd? Maar al gauw herinnerde ze zich alles weer. Ze had iets gedaan wat prins Karel haar had verboden. Ze had onder de doek gekeken. Ze was weer nieuwsgierig geweest. Ongelukkig krabbelde ze overeind. Wat zou prins Karel wel zeggen? Als hij maar niet zo boos op haar werd dat hij niet meer met haar wilde trouwen. Het beste was dat ze hem eerlijk zou vertellen dat ze verkeerd had gedaan. Vast besloten alles eerlijk te vertellen begon ze in de richting te lopen van het kasteel. Maar waar was het kasteel gebleven? Rosalie ging sneller lopen. Als ze dit paadje uit was, zou ze het kasteel toch moeten zien? Maar aan het eind van het pad wachtte haar een ontzettende schrik. Van het eens zo trotse kasteel was niets meer over dan een rokende puinhoop. Weg waren de muren, de ophaalbrug en de stoere torens. De poorten, de stallen en de binnenplaats. En toen de stofwolken waren opgetrokken... kwam er een wankelende gestalte op Rosalie aflopen. Het was prins Karel. Hij keek het meisje aan met een boze blik in zijn ogen. Je, je bent gewond, stotte de Rosalie. En ze wees naar de schrammen die de prins had opgelopen. Maar prins Karel hoorde niet eens wat ze zei. Ondankbare meid, riep hij woedend... Waarom heb je je nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen? Alles wat ik bezat is verwoest. En je hoeft niet te denken dat ik nog met je wil trouwen. Eerst heb je je vader ongelukkig gemaakt. En nu heb je mij in de ellende gestort. Voor het geval je het wilt weten. Dit was de tweede proef van de Koningin Om je nieuwsgierigheid op de proef te stellen. Maar het blijkt dat je nog niets hebt geleerd. Je bent nog even nieuwsgierig als de eerste keer. Rosalie keek hem aan met tranen in haar ogen Ik wilde alleen maar even kijken Stamelde ze Ik kon toch niet weten dat Maar prins Karel luisterde al niet meer Hij had zich omgedraaid en liep weg in de richting van de plek waar het kasteel had gestaan Kun je me vergeven? Riep Rosalie wanhopig Maar de prins liep verder alsof hij haar niet had gehoord en hij keek niet één keer om. Rosalie barstte in snikken uit. En alsof alles nog niet erg genoeg was, hoorde ze plotseling achter zich een akelig gelach dat haar maar al te bekend voorkwam. Toen ze omkeek, zag ze het muisje zitten. Het grijze muisje sprong en danste van plezier. Hee -hee -hee, giegelde het schuil. Je dacht toch zeker niet dat je al van me af. Was. Nee, zo gemakkelijk gaat dat niet, mijn beste meisje. Hoe <lacht> oh, denk je dat die scheur in de grijze doek is gekomen? Zoiets gebeurt toch niet vanzelf in één nacht? Nee, die scheur heb ik erin gemaakt. Dan zou de verleiding om te kijken voor jou veel en veel groter worden. Het is precies gegaan zoals ik dacht. Je hebt je nieuwsgierigheid weer niet kunnen bedwingen. Er hoeft nu nog maar één proef mis te gaan. En ik heb jou en je vader voor altijd in mijn macht. Zelfs de feeënkoningin zal jullie dan niet meer kunnen helpen. Rosalie was heel erg geschrokken. Ze had de laatste dagen zoveel plezier gehad... dat ze helemaal niet meer aan het akelige diertje had gedacht. Eigenlijk had ze zelfs min of meer gedacht... dat ze de grijze muis nooit meer zou terugzien. En nu was het er ineens weer... Hoorde ze weer. Je bent het allernieuwsgierigste meisje dat ik ooit heb ontmoet, Rosalie. Rosalie was op de grond gaan zitten en staarde zonder iets te zien met betraande ogen voor zich uit. Hoe heb ik zo dom kunnen zijn, dacht ze. Het is steeds mijn eigen schuld als het verkeerd gaat. Om te beginnen had ik vader moeten gehoorzamen en niet naar de hut achter ons huis mogen gaan. Dat ik de boze vee heb bevrijd, is wel het ergste dat hem is overkomen. En het zal ook mijn schuld zijn als de hele familie ongelukkig wordt. Rosalie huiverde. Ze moest er niet aan denken wat er allemaal zou kunnen gebeuren als de boze vee er inderdaad in zou slagen haar vader in haar macht te krijgen. En die kans was niet eens zo heel klein. Dat besefte ze wel. De vee Koningin had besloten haar aan drie proeven te onderwerpen. Twee ervan had ze al laten mislukken. Ze had toch moeten weten dat er iets ergs zou gebeuren als ze haar nieuwsgierigheid niet in bedwang zou kunnen houden. Maar ze had, als een klein kind, toegegeven aan haar nieuwsgierigheid. In plaats van zich nog even te beheersen, een paar uur maar, was ze regelrecht in de val gelopen die het muisje voor haar had gezet. En in plaats van geduldig af te wachten, zoals prins Karel haar had gezegd, had ze onder de grijze doek gekeken En dat was heel dom geweest Prins Karel was boos weggelopen Zou ze hem ooit nog terugzien? Waarschijnlijk niet Hij had immers niets meer te zoeken bij de ruïne van zijn kasteel Bovendien zou hij wel zo'n hekel aan haar hebben gekregen Dat hij er wel voor zou zorgen een heel eind bij haar uit de buurt te blijven Dat was eigenlijk nog het ergste van alles, dacht Rosalie dat de boom van koraal met de bloemen en bladeren van edelstenen was verdwenen, was natuurlijk verschrikkelijk. Maar toch was het lang niet zo erg als het feit dat de knappe prins Karel van haar was weggelopen. Hij was steeds zo zorgzaam voor haar geweest. Ze had van hem gehouden vanaf het eerste begin. Nu had ze niemand meer op de hele wereld. Rosalie was opgehouden met huilen. Ze had zo lang gesnikt dat ze geen tranen meer over had. Haar ogen brandden en haar keel deed pijn. Ze begon het ook koud te krijgen. De zon was achter de heuvels verdwenen en er was een frisse wind komen opzetten. Langzamerhand werd het donker. Het had geen zin om daar nog langer te blijven zitten. Bovendien herinnerde alles wat ze in de omgeving zag haar aan haar eigen domheid. Het was veel verstandiger om naar het dorp te gaan en te proberen daar onderdak te krijgen voor de nacht. Rosalie stond op en begon te lopen in de richting waar ze het dorp vermoedde. Helemaal zeker dat ze de goede kant opliep was ze niet, want ze was er altijd samen met prins Karel heen gegaan en toen had ze eigenlijk niet zo goed op de weg gelet. Lang had ze nog niet gelopen toen ze vanuit de verte een heel oud vrouwtje zag komen aanstrompelen. Misschien weet die vrouw wel een plaats waar ik vannacht zou kunnen slapen, dacht Rosalie hoopvol. Steunend op een stok kwam het vrouwtje dichterbij. Haar rug was helemaal krom van ouderdom en over haar hoofd droeg ze een gerafelde doek. Daarom kon Rosalie haar gezicht niet zo goed zien. Zo je me een dienst willen bewijzen, mooi meisje, vroeg de oude vrouw nadat ze Rosalie goedendag had gewenst. Rosalie knikte. Natuurlijk wil ik dat, antwoordde ze. Zegt u maar wat ik moet doen. De oude vrouw haalde een klein kistje van onder haar omslagdoek tevoorschijn. Wil jij dit kistje voor me bewaren? Ik moet op bezoek bij vrienden. Die wonen een eind uit de buurt, dus ik heb nog een hele wandeling voor de boeg. Ze keek Rosalie ernstig aan. Je hebt wel gezien dat ik niet meer zo goed ter been ben. Alles wat ik met me moet meedragen is me eigenlijk te veel. En, ging ze verder terwijl ze het kistje aan Rosalie gaf, er zitten nogal wat kostbare dingen in die ik liever niet thuis wil achterlaten. Het zou niet de eerste keer zijn dat een oude vrouw als ik wordt overvallen en beroofd van haar bezit. En ik zou mijn kistje voor niets ter wereld willen missen. Toen kniphoogde ze naar Rosalie en zei, maar bij jou is het veilig, dat heb ik al gezien. Jij bent geen meisje dat er met het bezit van een ander vandoor gaat. Daarom vertrouw ik het jou toe, tot ik ben teruggekomen. Rosalie knikte weer. Ze kon zich best voorstellen dat de oude vrouw er niet veel voor voelde het gevaar te lopen om beroofd te worden. En er zaten rovers in het bos, dat had ze prins Karel wel eens horen zeggen. Ik zal goed op het kistje passen, zei ze tegen de oude vrouw Als het aan mij ligt, zal er niets mee gebeuren Dat wist ik immers wel Maar voor één ding moet ik je nog waarschuwen, meisje Het kistje is erg breekbaar Je moet ervoor zorgen dat je het niet stoot of op de grond laat vallen Dan gaat het zeker stuk En wat nog veel erger zou zijn Dan zou je zien wat erin zit En dat gaat je niets aan die laatste woorden klonken een beetje onvriendelijk. En Rosalie zei beledigd, maar ik ben er heus niet nieuwsgierig naar. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. En ze dacht, wat zou er nu voor kostbaars in dat doodgewone kistje kunnen zitten? Er was niets bijzonders aan te zien, afgezien van de twee hangsloten. Toen ze weer opkeek, zei de oude vrouw, je moet niet boos zijn op me. Het was alleen maar een waarschuwing. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik heb geen waarschuwing meer nodig, zei Rosalie. Maar de oude vrouw hoorde het niet meer, want ze was al doorgelopen. Rosalie zette het kistje op de grond. Zo kon het tenminste niet vallen. En ze zou hier blijven wachten tot de oude vrouw terugkwam van haar bezoek. Dan liep ze ook niet het gevaar dat ze het kistje ergens tegenaan zou stoten. Maar zodra ze het op de grond had gezet, gebeurde er iets vreemds met het kistje. Het leek wel of er binnenin ineens een lampje was gaan branden. Door alle kieren en naden scheen plotseling een rozig licht naar buiten. Rosalie boog zich wat voorover om het beter te kunnen zien. Wat zou het zijn dat zoveel licht gaf? Het is iets heel bijzonders, klonk het achter haar. Verdraaid, daar had je die muis weer. Wat er in zit, interesseert me niet, zei Rosalie flink. Maar ze had haar hand al uitgestoken om het kistje te pakken. Zoiets moois heeft nog nooit iemand gezien, zei de muis weer. Maar Rosalie deed haar handen op haar rug en keek strak de andere kant op. Kijk toch eens, riep het muisje ineens. En het stemmetje klonk zo dringend dat Rosalie onwillekeurig vanuit haar ooghoeken naar het kistje keek. Het schijnsel dat het verspreidde was veel sterker dan eerst. Als jij het niet doet, maak ik het open, zei de grijze muis. Het zou zonde zijn om al dat moois verborgen te houden. Houd toch op, riep Rosalie. Ze had haar handen voor haar ogen geslagen. Maar tussen haar vingers door... zag ze toch dat het licht in het kistje weer feller was geworden. Laat je niet overhalen door dat akelige beest, Rosalie... Zei ze bij zichzelf Dit is de laatste kans die de feeënkoningin je heeft willen geven En verknoei die daarom niet Ze kneep haar ogen stevig dicht En stopte haar vingers in haar oren Om niet naar de verraderlijke muis te hoeven luisteren Niet kijken, niet kijken Dom kind, je weet niet wat je mist Riep het muisje toen heel hard Die oude vrouw komt voorlopig niet terug Ze zal het huis niet merken als je even kijkt toen zei de muis wat zachter, maar wel zo hard dat Rosalie het heel goed kon verstaan. Misschien zit er wel iets bij dat jij heel mooi vindt. Een ketting, een armband of een ring met een prachtige steen. Dat soort dingen is toch niets voor een oude vrouw. En jij zou er mooi mee uitzien. Ondanks de vingers in haar oren had Rosalie de woorden van het muisje één voor één duidelijk kunnen verstaan. Zou ze toch toch even nee, ik doe het niet dacht ze en dat was het verstandigste besluit dat ze sinds tijden had genomen, want juist op dat ogenblik was het middernacht en de torenklok van het dorp begon te slaan kijk dan toch, kijk dan toch probeerde het muisje haar nog over te halen, maar Rosalie hield vol vier vijf, sloeg de klok Zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf. Het was twaalf uur geweest. Ze was jarig. Rosalie was twintig jaar geworden. Opgelucht deed het meisje haar ogen weer open. Het was gelukt. Ze had de proef doorstaan. Dolgelukkig krabbelde ze overeind. Achter haar was het muisje heel stil geworden... Je hebt gewonnen, Rosalie, klonk het stemmetje Jij mag het kistje open doen en je zult gelukkig worden Maar ik zal mijn verdere leven een muis blijven, want ik heb verloren Rosalie zei niets en bleef strak voor zich uitkijken Er zat voor het muisje niets anders op dan stilletjes te verdwijnen Haar boze opzet was mislukt, daar was niets meer aan te doen wat zou er nu verder gebeuren? Rosalie wist niet wat ze moest doen. Hoewel het muisje had gezegd dat ze het kistje mocht openmaken, stak Rosalie er geen vinger naar uit. Stel je voor dat er toch nog iets onaangenaams zou gebeuren. Nee, ze kon het beter laten staan en wachten tot het oude vrouwtje terugkwam. Maar het wachten duurde lang. Rosalie zat nog steeds bewegingloos op dezelfde plek toen er een nachtvogel vlak boven haar overvloog. Hij droeg iets in zijn snavel. Een steen. Pats! Met een klap kwam het voorwerp op het kistje terecht en het houten deksel spleet open. Rosalie slaakte een kreet van schrik en sloeg haar handen voor haar ogen. Nee! riep ze. Ze durfde nog steeds niet te kijken wat er in het kistje zat. Rustig maar, het gevaar is voorbij. Zijn vriendelijke stem vlak naast haar. En ze voelde dat er een geruststellende hand op haar schouder werd gelegd. Toen ze opkeek, zag Rosalie een wonderlijk mooie vrouw staan. Dat kon niemand anders zijn dan de feeënkoningin. Ja, die ben ik, zei de veerkoningin die kennelijk de gedachten van Rosalie had geraden. Ik wilde je zelf vertellen dat je de laatste proef goed hebt doorstaan. Daarom zal ik je terugbrengen naar je vader en prins Karel. De veerkoningin pakte Rosalie bij de hand en liep met haar naar een gouden koeps die was bespannen met zes vurige witte paarden. Die droegen kleurige pluimen op hun hoofd en aan hun tuig zaten kleine gouden belletjes die vrolijk rinkelden. De paarden begonnen te hinneken toen de veerkoningin en Rosalie dichterbij kwamen. De zei met een glimlach Zie je Rosalie ook de paarden zijn blij dat alles zo goed is afgelopen Ze stapte in en de koets zette zich in beweging Waar gaan we heen? vroeg Rosalie De vee koningin had wel gezegd dat ze haar naar haar vader en prins Karel zou brengen maar ze had er geen idee van waar die zouden zijn Op dat ogenblik stopte de koets We zijn er al zei de vee koningin. En ze gaf Rosalie een hand om haar te helpen met uitstappen. Maar dat is... Hoe kan dat nu? stamelde Rosalie. Want daar stonden haar vader en prins Karel bij de ophaalbrug van het kasteel van de prins. Hoe was dat mogelijk? Ze had het kasteel toch voor haar eigen ogen zien instorten. Dat was maar een tovergrapje, zei de koningin, die steeds scheen te weten wat ze dacht. Met het kasteel is nooit iets gebeurd. Toen holde Rosalina haar vader en prins Karel toe, die haar beiden uitbundig omhelsten. Wat waren ze gelukkig dat ze elkaar weer zagen. En de vreugde werd nog groter, toen enkele dagen daarna de bruiloft van Rosalie en prins Karel werd gevierd.